Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. In Canada. De bus botste bij de plaats Tisdale in Centraal-Canada op een vrachtwagen. Alle 14 doden vielen in de bus, waarin totaal 28 mensen in zaten. De ijshockeurs van tussen de 18 en 21 jaar waren op weg naar een wedstrijd. De protesten op de grens tussen Gaza en Israël hebben gisteren 9 Palestijnen het leven gekost. Ruim 1300 mensen raakten gewond. De Palestijnse betogers willen dat de blokkade van het gebied wordt opgeheven. Volgens Israël waren er gisteren zo'n 20.000 demonstranten. Ze staken autobanden in brand en gooiden met stenen. In Bergen-op-Zoom is een Joyrider van 17 opgepakt... die veel te hard door een woonwijk reed. De jongen had s'nachts de, de auto van zijn ouders zonder toestemming meegenomen. Toen agenten de auto wilden controleren, ging de jongen ervandoor... en reed hij 110 km per uur op een plek waar je 30 mag. Tijdens de achtervolging reed hij bijna een aantal andere auto's aan.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 De Europese vliegtuigbouwer Airbus grijpt naast een Amerikaanse miljardendeal. American Airlines plaatst een order voor 47 vliegtuigen bij het Amerikaanse Boeing. Die vliegtuigen kosten samen 10 miljard euro. Bij het bekendmaken van de order liet American Airlines een eerdere bestelling bij Airbus afblazen. Het gaat om 22 vliegtuigen. Een paar weken geleden annuleerde een andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappij ook al een bestelling bij Airbus... Het weer. Het is een mooie dag. Vrij zondag. De middagtemperatuur komt tussen de 17 en 21 graden te liggen. Morgen een graadje erbij en ook maandag nog best wel warm. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat Fiede tussen Zoetermeer en Noodorp 3 kilometer. Met zo'n 10 minuten vertraging. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeerservoer.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 Zandvoort. Ja, goedemorgen Irene. Uh, Pieter Joustra, goedemorgen. We, wat gaan we doen, want het ja, is een gaan, heerlijke oh, ja, Lentedag. Oh, ja, we gaan eerst even we beginnen we gaan zoals we altijd beginnen. We hebben geluisterd naar de zomer. Het ja, dus die... is een beetje vroeg, want het is nu lente, maar het is Alleen, een zomerse dag. non-molto van Nigel Kennedy. Ja, prachtig. Vanuit. Maar wij zeggen nogmaals, goedemorgen Zandvoort. Dit is goedemorgen Zandvoort vanuit het Hotel Hoogland aan de... Bij de Watertoren. Voor iedereen die je zin heeft in uh, radio. En radio wil komen zien en luisteren is van harte welkom uiteraard. De koffie wordt geserveerd door G. Rutte. En... En Gert van Kuik. Oh, ze, ze delen de pret samen. En de, de koffie is hier van uitstekende kwaliteit. Ja, precies. Dank, dank aan Volk. Uh, de redactie vloers. deze week was ook van Gert van Kuiken. En de eindredactie is in handen van uh, Gerry Rutte. De techniek is in handen van Jacques-Jozef Duinmeijer. Die heeft trouwens ook de muziek uh, verzorgd. En er zitten ook nog wat eigen nummers van hem bij. Maar daar gaan we het straks nog wel even over. Oh, je hebt vandaag niks erin gedaan van jezelf. Oh, ja, hij is weer. Volgende week. volgende week weer. Goed, het programma van vandaag. We beginnen zometeen uh, met uh, toneelvereniging Wim Hildering. De jeugd, want zij spelen de nieuwe kleren van de keizer. En daar hebben we twee jonge dames voor bij ons aan tafel zitten. Maar daarvoor zometeen weer verder. Ja, ja en dan ja. gaan we toch even de politiek in. Want Joop Bierensen komt langs om uh, vijf en half elf. Want er is het nodige weer gebeurd. Afgelopen week uh, de informateur is bezig geweest. Er is een eindrapport gestuurd naar alle fractievoorzitters. En daar gaan we Jopens even fijn aan de tand over voelen. Precies. Daarna komen Patrick Smit en uh, Niels Schnater. Zij zijn van uh, Fysiotherapie de Prinsenhof. En zij hebben een, uh, volgende week een masterpresentatie. En ja daar komen ze over vertellen. Volgens mij is dat heel, uh, heel bijzonder wat zij uh, gaan doen. Ja, uh, vooral als je in. Valide bent hè? en met stokken loopt. Precies. maar nou, we gaan het er niet over hebben vandaag. <laughs> dan hebben we een kleine pauze en dan na de pauze komt Patrick Berg praten. Hij is nieuw raadslid van OPZ. En uh, ja, hij komt zich voorstellen en eigenlijk hoeft hij zich niet voor te stellen, want hij is natuurlijk een erg bekende zandvoorter. Maar toch willen we een paar dingen van hem Precies. weten die mensen nog niet weten. En dan gaan we naar Roy van Buren luisteren met een update over on-air events want die jongen die doet van alles. En uh, nou, dan gaan we eens eventjes over vragen. Precies. En we eindigen met Hans Rijmers, want er is uh, zondag weer een uh, bijzonder stukje jazz in de krocht. Sanne van Vliet die komt en uh, daar komt hij alles over vertellen. Maar eerst gaan we naar uh, Nora Gerke en Dominique Borstel, want uh, zij zitten bij ons aan tafel. Ja, en op de achtergrond zit Maaike Kappel als de, toch uh, een van de regisseurs, de, de... Speciale regisseur die voor effecten en dergelijke actief is. Uh, en, en Dominique Borstel die heeft een beetje pech. Ja, klopt. Je hebt behoorlijk wat pech, want jij hebt een tafel op je teen gehad, dus je loopt nu op het gips, in het gips. Ja, klopt. Een tafel en dan moet je gips. volgende week moet je optreden op het podium. Ja, ik hoop dat ik tegen die tijd loopgips heb, dus we gaan het zien. Hoe doe je dat anders? Met een rolstoel? Uh, ja, we hebben ervoor gezorgd dat er wel een stoel staat op het podium, dus als ik last heb, dat ik kan gaan zitten. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat het me wel gaat lukken. Je kan ook met rollen, een rollator gaan lopen Daarom. natuurlijk, hè? Genoeg opties. Ja, lieve, lieve meiden, uh, uh, hoe lang zijn jullie al bezig met repeteren? Wanneer zijn jullie begonnen? 6 september. 6 september? Sinds september. Ja. En elke week? Ja, elke week op dinsdagavond. Ja. En dan, uh, ja. Pittig. Ja, maar wel leuk. Ik doe het met plezier, dus... Uh... Maar dan moet je zo'n boekje uit je hoofd leren. Ja, het is lastig. Ik ken ook nog niet heel erg lang mijn tekst eigenlijk. Zo. Maar uh, ik doe het nu al een tijdje, dus uh, ik heb mijn eigen manier bedacht om mijn tekst te oefenen. En, uh, en het is, je legt overal speakbriefjes neer. Nee, ik herhaal het telkens, zinnetje voor zinnetje, en uh, dan blijft het wel zitten op een gegeven moment. Je kan het ook opnemen, en dan kan je het op je uh, iPad afluisteren. Ja, mezelf als tegenspeler gebruiken. Ja, klopt, ja, dat is ook heel slim. Ja. Hé, hey, en uh, Noora, hoe is het ja. met jou? Goed. Ja, jij moet, de tekst ook, jij moet die tekst ook uit je hoofd leren. Ja. Is dat moeilijk? Soms. Oh, en je moet goed opletten wat de anderen zeggen, hè? Ja. Want die geven jou dan het woordje van, dan mag jij weer verder gaan. Ja. Wat is je rol? Ik ben minister en kleedster en ik ben een volk. Oh, je zit ook in het volk. Ja. Maar wat is de meest belangrijke rol? Ik denk minister. Minister. En minister van wat? Van de keizer. Oh, de minister van de keizer. Maar je hebt niet een speciaal departement uh, tot je... Nee, gewoon minister. Ja. Punt. Oké, okay. wel heel spannend. Uh, ik heb een, een berondende vraag. Het stuk heet De Nieuwe Kleren van de Keizer. Nou, dat kennen we allemaal, dat sprookje. Ja. Uh, maar op een gegeven moment gaat het sprookje dat de keizer piemelnaakt door de straten loopt. Ja, klopt. Wie is die keizer? Wie speelt die rol? Uh, Jeroen Oudendorp. Gaat hij ook piemelnaakt overgeproken? Ja. Ja. Nee. Ja, ja. Dat kan helemaal niet. Ja, het is echt zo. Hij krijgt een heel pak. En, uh, een pimanaak pak. Ja, precies. En dan <laughs> komt hij ergens de schermen vandaan. En dan, uh, ja, ja. En dan heb en dan je, je, je eigenlijk al een beetje verraden van. dat hij niet echt piemelnaakt ja. Dat ja. Was. Ja, ja. Dat is. Ja, hij schaamt rot. Nee. Nou, het is tijdens de repetities wel eventjes lachen, natuurlijk, want uh, hij grieven. is naakt. Ja. Dus we moeten nu nog wel even een aantal keer oefenen in dat pak, want straks staan we ook te lachen op het toneel. En dan, uh, ja, dat moet dus nee. niet. Hè. Nee, nee, nee. nee. Uh, het is ja, een hele serieuze is... aangelegenheid. Aan ja. Hebben jullie al veel gelachen tijdens de repetitie? Ja, zeker wel. Ja. Als u we iets fout gaat, dan lachen we heel veel. Uh, als iemand zijn tekst vergeet en uh, dat soort dingetjes. We lachen heel veel, maar dat is ook belangrijk. Hey, en, uh, en, en uh, lieve Noor, uh, uh, uh, hoe is de regisseur? Want jullie hebben Martine als regisseur en ja. Mike als regisseur. Ja. Hoe gaat dat? Zijn ze streng? Nee. Nee? Niet wel mee. Nee je dat nou? Ik ken de regisseurs die waren alleen maar streng, want ik hield hem nooit aan mijn tekst. Dus, <laughs> en dat mag natuurlijk niet. Maar ze zijn, ze zijn niet streng. Nee, maar ze zijn streng op de momenten dat het nodig is, zeg maar. Kijk, ja. dat is een diplomatiek antwoord. <laughs> <laughs> uh, de jeugd van Hildering. dat bestaat inmiddels 20 jaar, weet je dat? Dat begrip 20 jaar geleden. ja, ik heb zelf opgericht. 20 jaar geleden. En de huidige voorzitter van Hildering. die is daar als jeugdspeler begonnen. Hij is Rama. Ja, klopt. Die was uh, 13 jaar. en toen mocht hij meedoen. bij de jeugd. En je ziet het wat het is geworden. Maar ook Martine is bij de jeugd begonnen en Lana Lemmers is bij de jeugd begonnen. Nou, nu hebben ze allemaal bestuursfuncties. Ja. Dus... Uh... Ja, ja de weet mijn toekomst. Dat is jullie toekomst. En wanneer ga je over naar de senior? Uh, dit is mijn laatste jaar bij de jeugd en uh, dan ga ik over naar de volwassenen. Ja. Uh, maar ik zit ook met mijn studie nog een beetje, dus het is een beetje kijken. Wat studeer je? Uh, dienstverlening. Zo. Ja. En waar? Nova College weg. En wanneer ben je klaar? Uh, over anderhalf jaar. En dan ga ik de volgende studie doen. En dan hoop ik uh, een baan te vinden. En uh, daarin verder te gaan. Hoe oud ben je als ik vraag? Ik ben 17. Zo. Nou, dat is uh, een ja. planning, hè? Ja, dat is planning. Ja, dat is planning. Maar dat op. hoort ook zo. <laughs> dat hoort en ook zo te zijn. En Nora, en, en jij? Hoe oud ben jij? 12. Jij bent 12, Dus ja. jij zit op het randje van... De basis, of zit je al op de middelbare school nu? Ja, dit is mijn eerste jaar. Dit is je eerste jaar, dus ja. je bent eigenlijk een brugpieper, om het ja. maar even oneerbiedig te zeggen. Ja. ja. Maar jij kan nog even door, hè? Jij mag ja. nog even blijven. Ja. ja. Hé, hey, hey, lieve meiden, hoeveel mensen doen er mee aan dit stuk? Veertien. Veertien? Ja. Dat is een heleboel. Ja, zeker. En dat moet allemaal in die kleedkamer achter in de krocht? Ja. Heb je al ge ge geoefend op het podium in nee, nee, nog niet. Nee, nee. Maar dat is groot hoor. Ja, Vrijdag uh, is de generale, dat is de eerste keer dat we oefenen. En dan hebben we zaterdagmiddag uh, ook nog een oefenmoment en dan de uitvoering. Oh, ja. dus en de zaal is... zit vol. Ik hoop het. Ik Ik, hoop hoe is het, het. Met, de, met de kaartverkoop? Ja, Goed. Je. Bij de jeugd is dat altijd op de avond zelf. Ja, ook bij de deur kan je kopen voor ja. 5 euro. Ja. En eh... Uh, ja. ja. ja zeker. Dat, ja, is dus vijf, dat is dus vanavond? Neef, nee, uh, aan de week 14 natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja. En dan zal ik de, kijken of dat. En en gewoon bij de ingang kaartje kopen, 5 euro. Ja. ja. Zaan gaat open om half 8. Ja. En om 8 uur begint het stuk. En uh, het zit vol: opa's, oma's, vader, moeder, ja, broers, zeker. zusjes, ja. alles komt. Iedereen. Ik ben er ook. Ja. Ja. Het, ja, wordt... het is de place to be, hè? Ja. Het, is, het is gewoon, je, je moet er zijn. Ja, maar... ja, eigenlijk ja. moet je het zien. Ja. Afgezien hiervan, hier zit de toekomst van de Ja. En wat moet Hildering blij zijn? Dat ze zoveel jeugd hebben. Want dit zijn de toekomstige bestuurders en spelers van de volwassenen. Ja, dat niet alleen, maar ook de mensen in het dorp, hè? Want ja. uh, ook de toekomst van ons dorp uh, kunnen we gerust wel zeggen. Dus dames... Nou, dames, wij... Uh, uh, uh... We iets over het stuk eventjes in ja. het uh, Nou, Het stuk eet de nieuwe kleding van de keizer... Ja. Uh, de keizer is heel bezig met afvallen omdat hij zichzelf iets te zwaar vindt. En daarbij heeft hij dus ook een nieuwe kledinglijn nodig. En uh, er komen heel veel mensen voorbij die uh, kleding ontwerpen, maar hij vindt het telkens maar niks, het is lelijk, het is stom. En uh, dan komen Claudette en Milou. Ik ben Claudette en uh, Melissa Luiten speelt Milou. En uh, die hebben bedacht uh, dat de stof ontdaan is van het teveel. Dus op het moment dat je dom bent kan je het niet zien. En uh, nou ja, dat blijkt dan dus later helemaal geen stof te zijn. Iedereen is dom. En uh, dat is eigenlijk uh, wat je in het stuk gaat zien. Kort hoe al, hoe gaat. lang duurt het stuk? Ik denk anderhalf uur. Ja, ander, Met een pauze? Ja. ja. En die is naar uh, nummer zes. En als de gordijnen zes keer zijn dichtgegaan, dan is het even pauze. Ja, zoiets ja. Ja, wel. Ik weet niet hoeveel. maar. Zag ik op het uitnodiging staan. Ja. Oké. Okay. <laughs> Ja, het is wel heel belangrijk om, uh, om te weten ook. En ik, ik zie ook dat mensen zich kunnen aanmelden als donateur. Hè? Ja, dat is altijd dat is de uh, heel Dat is natuurlijk behildering heel erg belangrijk. Ik ben ook donateur, uiteraard. De, jij ook, hè? De, ja, de ja, basis dat... waar het op draait. Precies, want uh, straks komt het, uh, het andere toneelstuk voor de volwassenen. En uh, ja. daar moet iedereen ook bij zijn. Maar iedereen die naar het volwassen toneelstuk gaat, die moet eigenlijk ook naar het toneelstuk voor de jeugd komen. Want uh, dan hebben ze ook een idee hoe goed het andere stuk is. Hebben jullie een mooi decor? Weet je dat al? Nou, we hebben het zelf nog niet heel erg kunnen zien. We hebben de troon al gezien en de kroonduchter. Maar uh, ik denk wel dat het mooi wordt. Het is elk jaar mooi, dus dat wordt het nu ook wel. Wie maakt dat decor? De decorploeg van Hilary. Daar hebben ze een hele decorploeg voor. Dat het ontwerp is van Nico Disseldorp ja. en Ab uh, Zwemmen. Ja. En dan uh, is uh, ja, het is Ria Driehuizen en uh, Joyce Draaier, die doet uh, het griem en het kapwerk. Is er veel te doen trouwens aan jullie of valt het wel mee? Uh, nou, het is per jaar verschillend. Ik heb wel jaren gehad dat, er, dat ik wel heel veel make op moest en dat bruik. Maar dit jaar hoef ik alleen een knot in en een beetje make-up. Dus het valt okay. dit jaar mee. Dus het, ja, jullie kunnen je meer jezelf je zijn. Goed. Wordt die ook gegrimeerd? Ja, ik, denk, ik hoop een ander kleurtje. Want dit kleurtje, dat... Uh, <laughs> Ja, dat is inderdaad en, wel lastig. Wat ja. moet jij aantrekken? Wat voor kreeg je? Ik moet een, uh, een netpak aan. Een netpak? Ja, ja met de, de minister, hè? dus ze moeten en, een netpak En, pak en heb je dat? Of en moet dat pruik. gekocht worden? Ja, nee, dat heb ik allemaal al. Oh, wat fantastisch. Moet je ook een hoed op? Uh, nee, maar wel een pruik. Een pruik? Ja. Het gaat echt terug in de tijd, dit stuk, hè? Ja. <laughs> ja. Nou, spannend hoor. Hey, wie, wie doen er allemaal mee? Noemen ze een paar namen: uh, Melissa Luiten, Jeroen Luiten Is dat van uh, Jan Luiten? Van... Ja. Kijk. O, uh, uh, Jasper Van Dam, Els Groenheide, Julia Horsman, uh, Twan de Wijs, Ella van Koningsbrugge, nou, Nora en ik dan: Alicia Berg, Jasper Van Dam. Alicia is dan de weer de ja, dochter van, die we zo meteen hier krijgen, van ja. Patrick. Nee, nee, nee, nee. van haar broer, Han, van Arlan. Van Arlan, oké. Okay. Ja, je moet het wel weten. Uh, Lois Broodbakker en Milène Nafo. Dat is iedereen die meedoet. Wie ja. is er erg tekstvast van al die spelers? Ik vind persoonlijk Jeroen. Jeroen. Jeroen die kent al vanaf het moment 1 zijn tekst eigenlijk. En op het moment dat je medespeler zijn tekst al kent. Ben jij ook gemotiveerd van. Oh ik moet ook mijn tekst ja, leren. Ja. Dus ik dat vind werkt. het altijd heel erg fijn om met hem te spelen. Wie houdt zich niet aan de tekst? Nee. Ik. <laughs> ik wil altijd heel langzaam met tekst leren op het laatste moment. Ja. Maar als ik het dan eenmaal ken, dan ken ik het, eh, ken ik het wel. Dan is het ook. Ja. Maar er is altijd nog een souffleus. Ja, is, daarom uh, dan kan je altijd op terugvallen. Kun je natuurlijk altijd op terugvallen. Goed, Aanstaande mee. Volgende, volgende week zaterdag. Ja. Ja. De Zamen de om half acht. Acht uur begint het. Ja. Een kaartje kost vijf euro. En wees er vroeg bij, snel bij. Want het wordt een volle bak. Ja, ja. ja, ik wens jullie erg veel succes. En wat wel, zeggen wel. we al de we wereld. Toy toy. They Hij zit ja. aan tafel met Jo Berends, de, ja. ja, de lijstvoerder van, uh, moet ik dan zeggen, toch de oude partij Zandvoort. Ik uh, zeg nog niet fractievoorzitter of wethouder, nee, wie de, de, weet. Lijst, de lijsttrekker <laughs> van OPZ. Uh, dus Goedemorgen. Goedemorgen. Joop, ja, er is een uh, hoop gebeurd weer de afgelopen week. Uh, je hebt niet rustig gezeten. Er de, de moet, de moet geformeerd worden en geïnformeerd worden. Vertel eens even, wat is er allemaal gebeurd? Nou, we zijn bezig met een informatietraject. Zoals je wellicht weet, staat er een, stond er in ons verkiezingsprogramma, we willen een raadsbreed programma. Om nou eens af te zijn van dat geneuzel tussen wij, zij en ook dualisme gewoon wat meer vorm te geven. En we hebben, zeg maar, vorige week meteen na de beediging hebben wij een raadsvoorstel, een initiatiefraadsvoorstel ingediend. Om te komen tot een, tot een informatietraject. En, en dat doen we met iemand die uh, van buiten komt, die niet uh, politiek gekleurd is, uh, tenminste niet hier lokaal. Ik las en Marcel die, van zeg maar, Dam. Marcel van Dam, dat is inderdaad iemand die zeg maar, ook het uh, onderzoek heeft, uh, heeft gedaan... ...of tenminste daar leiding aan gegeven heeft aan die commissie die dat onderzoek heeft gedaan. En, uh, en die heb ik uh, benaderd en die heeft daar ja tegen gezegd. en Die is uh, na zeg maar het... Kan je iets meer over ik hem zeggen... Nou ja, zeg maar, hij heeft een bepaalde achtergrond. Zeg maar. Hij kent Zandvoort vanuit een aantal onderzoeken die hij gedaan heeft voor de Rekenkamer. In de opdracht van de Rekenkamer. Hij is g geweest in de Haarlemmermeer. Dus hoofddorp. Dus hij kent, aan de ene kant kent hij Zandvoort. Aan de andere kant kent hij ook zeg maar, de gemeentelijke structuren. Hoe bepaalde dingen werkt. En ik moet eerlijk zeggen, van, je kunt het met het onderzoek, of de resultaten van het onderzoek rond het Watertorenplein... Eens zijn of niet eens zijn. Maar hij heeft, uh, vind ik, uh, op zichzelf goed werk uh, geleverd. En ik heb natuurlijk ook als lid van de begeleiderscommissie heb ik hem wel beter leren kennen. En vandaar uh, dat ik deze naam naar voren gebracht heb. Maar het kost geld zoiets. Uh, ja, ja, zeg maar, uh, hij doet het niet voor niets. Hij doet het, uh, hij doet het niet voor niets. Nee, niet voor dat een is, flesje dat wijn is duidelijk. En een bosje uh, niet voor een, een bosje bloemen en een fles wijn, <laughs> of een fles whisky, of een fles kojak. Ik weet niet wat uh, ze allemaal drinken. Ja. Uh, maar uh, wij hebben gemeend dat, zeg maar, uh, dat dit een verantwoorde investering is. Je kent zelf natuurlijk de politiek eh, nog, misschien nog wel beter als ik. En eh, je weet ook van zeg maar, acht jaar geleden en vier jaar geleden. Eh, waarbij dus, er zeg maar, allerlei informateurs betrokken zijn eh, hier lokaal. En dat heeft volgens mij niet goed gewerkt. Dus ik zie dat heel duidelijk als een investering in kwaliteit. En ja, dat kost me eenmaal geld. Even een andere vraag. Uh, je zegt, uh, uh, ik heb uh, die man benaderd. Is dat, een, is dat een specifieke taak van de. ...van de partij die zeg maar, de meeste uh, zetels heeft gekregen? Of, of hoe werk is dat niet iets wat de gemeente moet doen? Nou, is een, zeg maar, kijk, uh, de grootste partij die heeft eigenlijk een beetje de leiding in het formatieproces. Hè? Ja. Uh, dus uh, wij maken daarin uh, een bepaalde keuze. We doen een bepaald voorstel. En uh, dit voorstel hebben we van tevoren... Uh, ...ik heb dat uh, direct na de verkiezingen al uh, geventileerd in een, uh, in een lunchbijeenkomst... ...die wij gehad hebben met alle fractievoorzitters... Uh, dat dit mijn, uh, mijn, mijn opzet uh, idee is. En uh, dat was uh, goed ontvangen. En ook zeg maar, het raadsvoorstel wat wij gedaan hebben is unaniem uh, geaccordeerd aangenomen. en aangenomen okay. door uh, zeg maar alle fracties. Okay. Dus daar ben ik wel blij mee. Goed, uh, Marcel is uh, aan de slag gegaan. En ik heb begrepen dat een aantal gesprekken inmiddels hebben plaatsgevonden met uh, lijsttrekkers moet ik zeggen. Uh, ja, met delegaties van fracties. En dat afgelopen vrijdag, dus gisteren, een verslag is gestuurd naar alle lijsttrekkers. Uh, naar alle ja, beoogde fractievoorzitters, ja. dat klopt. Ja. Kan je er iets over vertellen? Nou, ik kan er wel wat over zeggen, maar ik vind dat niet netjes om dat te doen. Ik denk dat alles in de openbaarheid gaat. Alles gaat in de openbaarheid, alleen ik weet niet wat de status op dit moment is van die open, openbaarheid. Het is gisteren verstuurd naar alle, fracties, uh, of naar alle fractievoorzitters. Uh, ik heb dat in ieder geval doorgestuurd naar mijn fractieleden. Ik weet niet of de andere fractievoorzitters dat inmiddels ook gedaan hebben. Uh, het was uh, op een dusdanig tijdstip dat ik vermoed dat, uh, dat de G4 er niet meer in geslaagd is om dat nog op de website te zetten. Uh, en eh, het is zo vers dat ik heb dat uiteraard ook verder nog niet met mijn eigen fractie kunnen bespreken. Dus ik wil daar eh, nog niks over zeggen. Want ik vind dat niet netjes ook naar mijn eigen fractie toe. Niet. Maar ik neem aan dat de gesprekken die hebben geleid tot het eind, tot, tot het rapport, tussen ja. het rapporten en de kant. Dat die allemaal in de openbaarheid zijn uh, geweest? De gesprekken die zijn uh, niet in de openbaarheid geweest. Uh, zeg maar de behandeling van het rapport. Daarover is afgesproken dat het in de openbaarheid uh, zal gebeuren. En daarover is uh, uh, gesproken dat dat waarschijnlijk woensdagavond zal plaatsvinden. Uh, en... Dat wachten we dus maar even rustig af. De gesprekken zijn niet openbaar geweest, want dat is gewoon uh, eigenlijk één op één. We hebben zeg maar een, uh, een gesprek gevoerd met z'n tweeën. Hè? Dus Peter Kramer, mijn tweede man, als ik dat zo mag noemen. En ikzelf met, uh, met Marcel van Dam. En dat was een heel positief gesprek. Heb je ook gehoord van Marcel, hoe hij dat met de andere fracties heeft ervaren? Positief? Ik heb uh, nee, begrepen verbliefd. van hem dat het over het algemeen, zeg maar dat het idee in ieder geval om te komen tot deze aanzet, uh, dat die gewoon heel positief ontvangen is. En uh, dat daar ook in die zin in ieder geval heel positief door alle partijen op gereageerd is, ook in de gesprekken. Nou, heb je en... de verkiezingsprogramma's uh, goed bestudeerd? Eigenlijk, als ik zo mag zeggen, zitten er weinig grote verschillen tussen. Er zijn Wat detailverschillen. Maar de grote lijnen lijkt het alsof alle partijen met elkaar eens zijn. Komt dat er ook uit? Dat weet ik niet. Want... Maar het, is, het, is, het is wel makkelijker. Ik, nou ja, als alle partijen het allemaal eens zijn, dan wordt het heel makkelijk. Dat bedoel ik. Uh, maar er blijven natuurlijk altijd, uh, altijd verschillen. Uh, de, de een die zet wat meer in op duurzaamheid en de ander wat minder. Uh, de een die zet wat meer op uh, dierenwelzijn in en de ander wat minder. Uh, maar er zijn natuurlijk ook gewoon een paar uitdagingen. Die we hier natuurlijk in Zandvoort hebben als het gaat om zeg maar, onderhoud van wegen, groenvoorziening zelf, bouwplannen die er zijn ten aanzien van de van Zandvoort, Badhuisplein en de watertoren natuurlijk. De boulevard, opknappen van de boulevard. Kortom, er liggen uitdagingen genoeg. Maar ik neem aan dat je daar gesteund wordt door de meeste fracties. Dat zal nu blijken. Want jij wilde toch een raadsbreed programma opzetten dat op steun kan rekenen van alle fracties? Nou ja, of dat, of dat, of dat lukt met alle fracties, Dat zou wel. Uh, ik denk dat dat een utopie is. Want zeg maar, uh, er blijven, wat ik net al gezegd heb, natuurlijk altijd verschillen over. Um, dus wellicht dat er zeg maar, gaande traject 1 of 2 uh, partijen of misschien wel meer afvallen dat zou natuurlijk kunnen als er, zijn, als er zeg maar, bepaalde breekpunten uh, uit voorkomen uit de gesprekken die ze nu verder gaan volgen uh, dan blijkt dat wel en dan kunnen we zien van uh, is dat zodanig dat dit uh, project geen kans van slagen heeft nou dan gaan we weer terug naar het oude traject dat wij zeg maar, het voortaan nemen in, in, in, zeg maar, in een coalitievorming met twee of drie partijen. Um, of dat we in dit traject doorgaan en kijken de, waar we dan uitkomen. Er zijn toch al een aantal projecten die al lopen. Hè? Want er, er is natuurlijk al een aanzet gedaan in het. In... Zeg maar de, de, de entree van Zandvoort. Betekent dat uh, dat, dat dan nu een beetje onhold is? En dat dat wacht tot iedereen weer op één lijn zit en dan verder kan gaan? Of. Hoe, hoe werkt dat? Nou, gebruikelijk is natuurlijk dat uh, zeg maar, uh, het college wat er nu zit, uh, dat is een college wat zeg maar, op, uh, op de zaak past. Uh, het zou heel raar zijn als dit uh, feitelijke demotionaire college nu nog allerlei nieuwe activiteiten op gaat pakken. Of hele controversiële zaken nu tot een beslissing brengt. Ik denk ja. dat dat gewoon niet correct is. En uh, ik heb min of meer ook de toezegging in ieder geval van één wethouder om dat niet te doen. Dus uh, ik ga ervan uit dat dat er ook niet gebeurt. Nee, maar wat ik dus bedoel is dat er, er lopen dingen al. Die zijn al gewoon in motie gezet. Hè? Die, die zijn al in actie. Hè? Er, worden, er zijn al plannen voor gemaakt. Er is al er zijn handtekeningen voor gezet. Blijft dat gewoon doorlopen? Nou, er zullen, er zullen een aantal projecten zullen gewoon zeg maar, in behandeling gewoon door blijven lopen. Ja. Alleen er zullen uiteindelijk natuurlijk toch beslissingen genomen moeten, moeten worden door de raad. En eh, dat houdt in dat er zeg maar, eh, toch bepaalde voorstellen moeten, kunnen ko moeten komen. Eh, waar dan op een gegeven moment het college mee komt, neem ik aan. En de raad dan eh, daar een klap op geeft van ja of nee. Ja, dat kan maar, afwijken van alles wat er al zeg maar vier jaar lang besproken en gepland is. Nou, kijk, als het, dan, wat ik net zei, hè, van als er echt controversiële dingen zijn, dan ga ik er vanuit dat dit eh, college eh, daar nog even gewoon eh, dat even laat liggen. En wacht tot er een nieuw college is die dat verder oppakt. Okay. Dat zou ik in ieder geval heel logisch vinden dat dat gebeurt. Je moet nooit over je graf heen reageren. Dat is, dat is helaas al gebeurd en dat was een slechte zaak. Maar goed, we gaan nu vooruit kijken. Eh, eh, kom je nog wel eens nu op het gemeentehuis van, van Haarlem? Ambtenaren. Want, je zit hier in Zandvoort Te werken, te werken Maar ja Je ambtenaren, je informanten En dergelijke, die zitten allemaal in Harlem. Moet je naar Harlem toe steeds nou, ja, of de, of de ambtenaren komen hier. Ik bedoel, dat is. Uh, maar, er, zeg maar er zijn natuurlijk ook, uh, er zijn niet alleen ambtenaren, maar er zijn ook zeg maar, allerlei uh, instanties waar wij ook mee praten. Ik heb afgelopen vrijdag heb ik bijvoorbeeld nog een gesprek gehad met de kei over van wat nou de plannen precies zijn over het koordingsterrein. Uh, want daar hoor je ook allerlei dingen over. Uh, en uh, dan wil ik graag weten van uh, het naadje van de kous weten. En ook zeg maar, ten aanzien van verdere plannen. Hè, van uh, woningbouw is natuurlijk heel erg belangrijk uh, binnen Zandvoort. En ik ben al wel nieuwsgierig van wat de visie is op, op de kei, van de kei op, op zeg maar die plannen allemaal. Dus we praten ook wel met, met andere organisaties, niet alleen maar met ambtenaren. Dat zou ook een slechte zaak zijn. Het is uh, geen taak van een, een uurtje per week. Het is bijna een dagtaak. Uh, het begint verdacht veel op werken te lijken. Ja, <lacht> dat mag je <ik> wel zeggen. <lacht> nee, een een principiële vraag. Want uh, <lacht> nu zijn die vragen natuurlijk allemaal gesteld door Marcel van Dam aan de fracties. Is er ook gevraagd van wie van jullie is eventueel beschikbaar voor wethouder? Nee. Niet? Die vraag is niet gesteld, nee. En dat zou ook prematuur zijn. In mijn ogen. Um, maar er moet er een komen, want dat kan, dat kan bijna niet uitblijven. Ben, ben, nou, als het goed is moeten er drie of vier komen, dus niet alleen nee, één. Maar, maar, bedoel, maar in ieder geval één van, de, van jullie partij. Nou, dat, dat weet ik helemaal niet. Ben jij beschikbaar? Ja, eventueel, <laughs> eventueel beschikbaar... <laughs> Als de vraag daartoe gesteld zou worden. Volgens mij heb je me die vraag al eens een paar keer eerder gesteld. Fit nou, jaar geleden vroeg ik die vraag aan Belinda. Ja. En die zei: uh, Je hoeft niet op mij te rekenen als wethouder. Nee. Zij is hier voor de radio. Ja. Nou, duidelijk. Ja. Maar kijk, in politieke opzicht is het vaak zo dat als je zegt dat je beschikbaar bent, dan word je niet meer gevraagd. Dan zit er en, dan zit de hak er gelijk in. Dan zit de hak er meteen in. Okay. Dus iedereen die gevraagd wordt, die zegt in principe van nou ik. Nou nee, ik hoef het niet. We zien maar, het. Eh, kijk, de ja, denk, maar De aanpak is eigenlijk een Ja, maar nee maar de aanpak is gewoon denk ik een hele andere. Want als je zeg maar een programma hebt, dan kan ik me voorstellen dat de aanpak is van we willen gewoon kwalitatief goede wethouders hebben. Je bent en de je bent de, toch ook bankdirecteur? En dat hoeft niet per se, zeg maar, Job. een partij gebonden te zijn. Je bent toch ook bankdirecteur? Ook dat nog, ja. Je, je weet alles <laughs> van financiën, neem ik aan. Nou, ik wil niet zeggen alles, uh, maar ik weet Veel. er wel iets van. Kijk, dat ja. bedoel ik. Ja. Moeten we die richting opdenken? Nou, je hoeft wat mij betreft geen enkele kant op te denken. Want het is op dit moment nog gewoon volstrekt opportun. En ik heb mij de afgelopen tijd heb ik me ook enorm bezighouden met het sociaal domein. Ik ben vrijwilliger bij Pluspunt. Ik rij op de belbus. Ik help mensen met het invullen van belastingaangiftes. En als ik zie van wat ik allemaal tegenkom, dan is daar ook nog een heleboel te doen. Ik bedoel maar, van, ik heb van de week toevallig nog van mevrouw een heel epistel gekregen over dingen die die eh, ook door de verandering zeg maar, van eh, Zandvoort naar Haarlem toe eh, eh, kennelijk niet zo lopen zoals ze zouden moeten lopen. En die kom ik meer tegen. Maar wat zegt de thuisfront als het één keer zover is en je de beslissing moet nemen? Mijn maar thuisvond is heel belangrijk tegen je. Mijn thuisvond is echt altijd van je had nooit in de politiek moeten gaan. Kijk. <laughs> dus dat... Te laat. <laughs> dus... <hebt> niet <laughs> Nou, dat weet je inmiddels. Dat ik af en toe nog wel eens een beetje eigen ben. O ook nog ja. dingen doe die ik zelf uh, graag wil doen of, uh, of vind dat ik moet doen. Dus, uh... hey, maar nu gaan we eventjes verder kijken. Uh, je hebt, uh, zei je, uh, op 8 april, 10 april... Dan is de bijeenkomst in de openbaarheid. Uh, woensdag is dat 10 april? Dat ja, zou best kunnen, ja. We hebben <laughs> het 9, woensdagavond in ieder geval. 9 april hebben we eerst de informatiebijeenkomst over het Pellersgebied. Ja, dat is maandag. Uh, dus dan is dat de 11 april waarschijnlijk. Hè? Dat is dan uh, woensdagavond. 11 ja. april. Uh, hoe stel je dat voor? Hoe gaat die avond? Nou, we hebben gezegd dat het in ieder geval in de openbaarheid moet. Dus dat kan ja. ook. Uh, het liefst doe ik dat met, zoals men zegt, met de benen op tafel. Dat het gewoon een open gesprek wordt. Je moet altijd, het is altijd moeilijk om te zeggen van het is geen achterkamertjespolitiek. Maar eh, ik realiseer me ook eh, goed dat zeg maar, op het moment dat er allerlei ogen, extra ogen gericht zijn... dan zijn mensen misschien wat minder vrij om te praten als dat als, eh, als, als, als, als niet het geval is. Hè? Dus daar moeten we gewoon een goede mix in zien te vinden. En ik heb begrepen dat, eh, dat we dat dus wel in de openbaarheid doen... maar dat we proberen daar toch een iets wat informele vorm aan te geven. En dat en, gesprek... En eh, zoals... zal, zal daar zijn rapport presenteren officieel... Uh, Marcel die zal daar zijn rapport presenteren. En, uh, uh, wij hebben in ieder geval aangegeven dat het, wat ons betreft, ook plezier is als hij zeg maar, de gespreksleider is. Omdat hij natuurlijk alle gesprekken met alle fracties gevoerd heeft. Uh, en wat dat betreft ook precies weet van uh, waar, waar de schoen mogelijk uh, wringt. Uh, wat we maar, moeten maar... voorkomen is denk ik dat we gewoon op die avond al gaan hakken takken... en, en te veel op, in op, op, ja. op, op, op, op inhoud ingaan. Want ik denk dat dat een fase is die de volgende is. Hè. We hebben afgesproken. Van de eerste fase is nu afgerond. Uh, daaruit moet komen van: is er voldoende basis om door te praten in dit termijn Ja of nee? En als dat zo is, dan gaan we daar verder vorm aan geven. En ik hoop dat we dat woensdag in ieder geval kunnen doen. Hoe laat begint het en waar is het? Um, ik weet niet precies, het zal in ieder geval in het raadhuis zijn. Maar ik weet niet of het in de raadzaal is, of dat het ergens in de kantine is. Of dat het een aparte ruimte is. Want er is daarvoor is er nog zeg maar, een soort informatiebijeenkomst van alle nieuwe raadsleden op allerlei gebied. Dus die uh, zijn daar toch. En dan zal het waarschijnlijk om acht uur of om half negen beginnen. Maar ik zou tegen de mensen die daarin geïnteresseerd zijn zeggen van hou de website even in de gaten. Want de gemeentelijke website, want er zal het ongeveer twijfeld op aangekondigd okay. Goed. Ik wens jou erg veel uh, succes toe. En Zeker. Neem, neem je rust. Want dat is af en toe ook noodzakelijk. Uh, ja. ja, dat weet ik. De komende week zal je druk krijgen. <laughs> ja, nou ja, ik hoop dat uh, zeg maar iedereen het druk krijgt. Uh, het is nu mooi weer. Hè? Dus uh, de toerisme kan uh, beginnen. Het is dus, uh, hartstikke vol in het dorp. Het is dus, dus, dus lekker vol in het dorp. Dus dat is, uh, dat is goed voor de economie van Zandvoort. Ja. En uh, als politiek proberen we dan ook nog een steentje daarin bij te dragen. Succes. Dank u wel. Dank je wel. grote uh, fysiotherapie. Maar er is een groot verloop... met personeel. Ik heb me eventjes uh, verdiept. Karin is weg. Manuel is weg. En Frits is kort geleden weg. Ja? Uh, en dan heb ik alleen nog... Michael en Renske. Ja. En Arion? Nee, nee, nee, nee, want je hebt het over een andere praktijk. Meen je dat nou? Ja! <laughs> ja dat is. Ja, dat, dat is de oude praktijk van Willemsen. Ja. In de oh. Nawijnlaan. En daar... Er zijn een aantal mensen net... Uh, ja, inderdaad, er zijn een hoop zijn mensen. ...zijn ja. weggegaan, maar dat is inderdaad Zo. een andere plek. Nee ja hoor, want uh, bij Pieter. Arjan zijn ze allemaal gewoon nog daar. Jeff ja, is er heel nog. Trouw, en, heel, en heel trouw. Heel trouw. Nou, Rotterdam, daar krijgen we een hoop mensen weg. Ja, ja. Nou, ik moet je zeggen, ik ben een paar weken op vakantie geweest. Ja. En uh, ik uh, kreeg dat te horen, dus dat Frits en, uh, en Karin, maar, hè, dus lang, la, la, al dertig jaar collega's van me, ja, dat ze dus opeens uh, vertrokken en dat uh, verbaasde mij eerlijk gezegd. Ja. Maar, uh, maar uh, er was ook een meneer die met pensioen ging, is dus niet ja, alleen Frits maar... Ja, Frits is met pensioen ja. en Karin en... Uh, en Manuel. En is weg, ja. ja. ja. ja. ja. Nou, goed. Maar goed, maar goed uh, bij ons is we het gelukkig... We hebben het nu over de Prinsenhof, uh, ja. Ja. Ja. we ja. hebben het over Prinsenhof. de andere praktijk. De straat. Ja. Uh, vertel, want jullie gaan masterpresentaties geven. Ja. Ja, we Op hebben. 12 april. Ja, klopt. Uh, we hebben uh, een aantal jaren geleden hebben we, hebben we een, uh, een beetje beleid uh, bedacht om, om zeg maar te investeren in scholing. Ja. En uh, we hebben een aantal uh, masters al. Hè. Mijn vrouw is Beckham-therapeut en ik ben een manueeltherapeut master En uh, Vincent Hompes die is inderdaad ook bij ons opgeleid. En die is uh, met zijn sportfysiotherapie-master uh, bij ons opgeleid. En vorig jaar helaas verhuisd naar een andere praktijk. Maar uh, Patrick, ook sportfysiotherapeut. En Niels, manueeltherapeut therapeut die zijn dus nu klaar met hun opleiding. Wat is het verschil... Met, met master. Kijk, de opleiding is gewoon fysiotherapie. Ja. Dan ben je fysiotherapeut. Ja, klopt. En dan kan je praktijk ja. beginnen en dergelijke. Ja. Maar wat is dan het verschil met het woordje master erbij? Uh, ja, eigenlijk is er een tendens dat fysiotherapie, zeg maar, universitair zou moeten worden. Ja. En uh, in uh, Australië en Nieuw-Zeeland uh, is dat eigenlijk dus gewoon. En uh, wat, wat je daarvan ziet is dus dat er een, uh, een grote invloed uitgaat van die landen op, op, op hoe fysiotherapie oh. uh, eruit moet zien. En dat bewijst dus eigenlijk dat dat dus ook een voordeel zou kunnen zijn. Als je goed opgeleid wordt en goed nadenkt over, uh, over het vak. Toen ik uh, begon was het een soort guru uh, verhaal. Hè, van uh, je geloofde in iets en dan ging je dat doen. En dan was je al een als je daarmee stopte. En een beetje en, en, en, en Ja bijvoorbeeld. Hè, en, uh, en, en, en nu is er gewoon veel meer onderbouwing. Hè, er, wordt, er wordt veel kritischer gekeken naar je handelen. En, en, en, uh, en, en, en dat is dus eigenlijk gewoon een goede ontwikkeling. Dat het ook door de zorginstanties. is die niet onverbedeld ja, zeggen van ja joh, zeker, zeker. Ga maar even naar fysiotherapeut ja ja, ja ja we hebben echt wel maar een handelplannen moet je maken ja absoluut absoluut we moesten ons we moesten ons altijd heel erg verantwoorden voor wat we doen en, uh, dat kost een tijd. En, en terecht natuurlijk. En terecht. Maar, maar, maar, dus maar, maar ja, dat is precies wat je zegt. Een, uh, een heet hangijzer. Hè? Dat, het bewijzen van wat je doet. En de dossiervorming en dergelijke. Ja, dat, dat kost zoveel tijd dat daar heel veel weerstand tegen is. Maar als je kijkt wat jullie ook, uh, wat voor kennis jullie moeten hebben van het, het lichaam, ja. zeg maar. Ja. Dan is het bijna. Ja, al vreemd dat het geen universitaire opleiding is. Want je zou het bijna kunnen vergelijken met een arts. Hè, die dus ook het lichaam van voren en naar achteren is, is, en van buiten Het is natuurlijk wel kennen. een verschil met een arts. In die zin dat je uh, uh, natuurlijk minder breed bent. In, de hè? Ziekte, in, in het ziekte, In heel veel dingen. Ja. Maar op het gebied van wat wij noemen musculoskeletaal. -skelet dus de dus, dus, dus bot Kennis van. Hebben wij... Durf ik te zeggen, meer kennis. Hè? En zeker omdat er bij ons natuurlijk ook weer specialisatie plaatsvindt. Want Patrick als sportfysiotherapeut. Die doet dingen waarvan ik zeg oké, okay, dat deed ik vroeger ook. Maar nu ga je naar Patrick. Want ja, die heeft daar gewoon voor doorgeleerd om ja. te zeggen. Ja. Ja, en vooral ook in de aanpak. Hè? Dus vooral ook in de, uh, de begeleiding en de training is dat. Eigenlijk heel erg van, van Het is niet meer, uh, ik ga naar de visio en ik word een beetje gekneed en nee. uh, daarna nee. is het verhaal over. Want ja. het komt ergens vandaan en daar ja. moet je naar kijken, ja, wat ga je ermee ja. doen zet mensen aan het werk, ja. waardoor ze dus ja. het ook ja. kunnen voorkomen dat absoluut, het weer gebeurt. Absoluut, en dat is eigenlijk ook wat dus door die wetenschappelijke ontwikkeling heel erg veranderd is. Hè? Dus dat ja. je gewoon ziet van, het hoort eigenlijk voor 80% naar actief te gaan. Ja. En dat sluit natuurlijk heel goed aan bij beweegprogramma's hè? En, en, en overheidsbeleid ook gericht op uh, bewegen. Ja, je Daar ziet toch steeds de, meer oudere mensen bewegen. Hè? Ook, jullie ja. hebben natuurlijk ja. de zaal ja. waar ja. heel veel mensen ja. zijn die uh, hun bewegingen doen. Ik ja. loop zelf ook uh, bij jullie <laughs> op dit ogenblik, te bewegen. Op, met <laughs> ja, maar het is wel, ik, ik vind het wel heel mooi hoor dat, uh, dat steeds meer oudere mensen zeg maar steeds meer bewegen en, en, ja. en daardoor ook dingen voorkomen. Is kwaliteit hè Van bewegen, ja. kwaliteit, levenskwaliteit. ja, ja. zeker. Ja. ik zie ik over de zandvoort te praten. het Hulsmanhofje. Hè? je begon net over verstegen. Uh, ik zie nog ik zat bij een jongen in de klas. die heette Rick zwimmer en die zijn vader was Floorzwimmer, dat was de ja, je weet het waarschijnlijk wel. Die was. Die was nee, hij was. Uh, elektricien. Hij had een oma die woonde in de Hulsmanhof. En daar, daar gingen wij naartoe. En die vrouw die moet in de zestig zijn geweest. En die zat op een stoel, wat ze had een versleten heup. Nou, ik weet nog wel, ik vond, ik vond het heel eng. heel eng iemand. Want ze was helemaal donker gekleed. Ze kwam niet van de stoel af. Hè. Nou, zo'n zo beeld van die tijd, van de jaren zestig zeg maar. Dat bestaat niet meer gelukkig hè. Mensen van 60 zijn jong, hè? 70. Dat, dat, dat, dat, maar in het belang van, van de, de gezondheidszorg en hebben jullie ook onderling contact met de andere fysiotherapeuten, met de huisartsen, praktijken ja. en dergelijke? Ja. ja. Ja. En, en worden dan ook probleemgevallen gezamenlijk besproken van, dus nou, waar lopen we tegenaan? Het, het, het gebeurt incidenteel dat we doorverwijzen. Hè? Dat we zeggen, jij kan dit, jij kan dat. Ja. Uh, niet heel veel, omdat het veel praktijk toch ook wel self supporting zijn wat dat betreft. Ja. Uh, uh, met name eigenlijk gebeurt dat via een soort van organisatie van praktijken waarin we aangesloten zijn. En uh, praktijk van, uh, van Maarten in Noord en, en wij zitten daar ook bij, hè. dus ook daar ontmoet je elkaar dan weer. Uh, en dan, uh, daar, daar vinden dus ook eigenlijk al die, die ontwikkelingen plaats, bijvoorbeeld op het gebied van COPD. Waar heel veel aan het veranderen is, omdat Peter Paardenkoper uh, een initiatief heeft genomen hier in Zandvoort. Ik weet niet of jullie dat al eens een keer op de tafel hebben gehad. Maar dat is echt heel interessant op het ogenblik wat daar gebeurt. Ik goed. Dat is, uh, hè, dus dat is echt een ontwikkeling die, uh, die, die waarschijnlijk landelijk misschien zelfs hè, wel, wel, wel gevolgd gaat worden. Nou, ja, daar zijn we dan ook natuurlijk bij betrokken. En, uh, maar daarin vind je dus ook de andere praktijken. Hè? Dus dat is ook uh, zeg maar een nieuwe trend die, uh, die dan toch wordt uitgerold uh, ook naar anderen toe. Maar nou ben je een Dan Ga je presentaties, ja. presentaties. Er staat achter hun naam, staat trouwens. Manueel therapeut MSC. Ja. Wat betekent dat dan? Ja, officieel is er een titel nu. Als je dus een, een, wij, dit is natuurlijk een, een, een, een, een, een hogere beroepsmaster. Hè, dus geen universitaire master. Maar de titel MSC, dus Master of Science, is daar nu officieel aan verleend. Kijk. Ja. Donderdag 12 april. Van 7 uur tot 9 uur. Ja. In de Zwaardeweesdruid. Wat ga je daar doen? En het is voor iedereen openbaar. Je kan naar binnen lopen. Ja, en je zegt, iedereen is van harte weten. welkom. Wat ga je daar doen? Ja. Er wordt eigenlijk vrij kort <coughs> worden de lezingen gehouden over, uh, over de betekenis dus van uh, de, de, de, zeg maar de opleiding die de mensen gevolgd hebben. Uh, de meerwaarde daarvan. De mogelijkheden om samen te werken tussen bijvoorbeeld de manueel therapeut en de sportfysiotherapeut die de, die de die de presentaties geven. En daarna wordt vooral gevierd dat ze de diploma gehaald hebben. En zoveel mogelijk ook met vrienden en bekenden dat uh, met een uh, met een drankje en een hapje gevierd. Nou, mooi hoor. Ja, maar ja. het is meer een feestje dan dat er dus uh, uh, mensen uit de Helmenstraat en nou, de weet je. Wij wij wij hebben heel serieus uh, drie, Overhuis. vier jaar geprobeerd. Uh, echt met onderwerpen dus lezingen te geven. En uh, beval via Yvonne Henkemans. Die er altijd is. <laughs> uh, zijn er, niet, er komen niet zoveel mensen op. We hebben met, met Chris Jachtenberg. Twee jaar geleden een lezing over COPD gegeven. Dat was midden in. Januari, of 6 januari herinner, herinner ik me. Daar waren zes mensen. Dat was echt een goede lezing. Dus, dus de interesse voor vakgerichte uh, onderwerpen is niet zo groot. En dan kan je zeggen van dat doen we dan een beetje om de praktijk bekend te maken. Maar als je dan er zoveel energie in stopt of zo, dan, uh, dan is dat zonde eigenlijk. Dus, dus dit is wel heel erg leuk, omdat we, dit eigenlijk een traditie is. Omdat we dat ook bij de vorige masters gedaan hebben. Maar of we dus een vervolg gaan geven aan die lezingen, dat weet ik niet. Ik kan me nog herinneren trouwens, dat Patrick net bij jullie kwam. Toen was het oh, ook dat een is heel echt lang geleden. Pegen uh, ja, jongen, was ja, ja, het inderdaad. Ja, ja. Uh, en ja, nu is het toch wel een hele krachtige persoon ja, ja. die daar staat. Maar hij heeft, hij heeft ook, dat is ook wel grappig, want kijk, ik ben natuurlijk echt ouderwets een beetje uh, met de handen, hè, het handenwerk opgegroeid, maar Patrick die heeft echt een ontwikkeling doorgemaakt heel erg deze richting op, dat, dat ligt hem ook en, en, en, en dat is natuurlijk ook mooi dat je, de, hè, dat je dan zo'n kant op kan gaan en dat je wat dat betreft ook een verdeling kunt maken in de praktijk, hè? want wat, hij staat veel meer in de zaal, nou dat zou ik niet willen, maar omgekeerd ook niet, hè? dat zou nee. hij ook niet willen. Ja. Wat, is, wat is de toekomst voor het komend jaar? Bij ons, ja. bedoel je? Ja. Uh, nou, een beetje, ik denk dat zeker voor, voor deze twee mannen geldt... dat ze dus dit jaar rustig aan gaan doen, want ze hebben keihard gewerkt. Niels, die gaat, uh, die neemt dit, uh, Niels heeft trouwens een, uh, ja, een soort van uh, carrière-switch gemaakt. Die, was, uh, die zat helemaal in de, in de organisatie uh, uh, Bedrijfsleven... En die wilde daaruit, omdat zijn vader in een periode heel slecht was. En hij die zorg aan zijn vader dus eigenlijk wilde geven. En merkte dat hij dat dus veel bevredigender vond. Dus het is echt vanuit die motivatie in het vak gekomen. Oh, is op is Maar die heeft keihard gewerkt uh, om achter zijn studie dus aan die masteropleiding te doen. En die gaat nu twee maanden met zijn vrouw gaat op reis. Dus, uh, het dus, blijkt. dus we gaan het rustig aan doen. <laughs> uh, een andere vraag. Uh, jullie zitten gezellig en goed in de Zwaardewisstraat. Ja. Maar we hebben natuurlijk een heleboel patiënten in het huis in de Duinen, huis Boudaan en ja. dergelijke. Ja. Daar gaan jullie naartoe? Ja, wij zijn, wij zijn eigenlijk uh, al, al jaren verbonden geweest uh, aan, aan de Zwaardewisstraat. Uh, dus eigenlijk aan Amie vroeger en nu natuurlijk kennen we er uh, hard, hè. En uh, het is, ja, die samenwerking he verliep heel goed. En er is een, een, een, een, dit jaar toevallig een, uh, een vraag gesteld uh, vanuit de stichting om Floor, onze, ook een, een maat, dus een, een, een vrouwelijke collega Floor, die heel veel doet in... In, uh, ook met de ouderen is altijd valpreventie wij doen samen Big Move voor, uh, voor hè, dus een meer, meer psychosociaal programma, dus wij zijn wel heel vaak op pluspunt bijvoorbeeld en nu ook in, het, uh, in de blauwe trim, want we vinden dat, dat je midden in de wijk moet staan uh, dat vind ik ook gewoon leuk, maar Floor die is uh, die heeft ervoor gekozen om in dienst te gaan van, van, uh, van de stichting omdat ze het werk bij, uh, bij de Boerdaan zo leuk vond en ze blijft nog wel iets verbonden aan de praktijk, maar goed het, ...haar diensten, zeg maar, die ze als maat verrichten... ...ja, die gaat ze toch afbouwen, want het wordt daardoor anders te veel. Ik weet van vroeger dat Sjaak Overpelt uh, daar een praktijkruimte had in de Boerdaan. Ja, ja, ja, eigenlijk heeft Sjaak daar gezeten... ...en toen is er heel langzaam een, een, een, ja, maar zeggen, een samenwerking verschoven eigenlijk naar ons toe. Ja. En ook wel vanwege uh, het wat meer actief aan gaan pakken van de mensen. Enzovoort. Ik heb nog met Sjaak Overpelt gewerkt in het uh, Mensinkhuis op de Hoogweg? Daar werkte ik vroeger. Daar is hij volgens mij begonnen... Als uh, fysiotherapeut. Oh, dat zou uh, dat zou best ja. kunnen. Ja. Ja. Klopt. Ja. Grappig. Maar kijk, ja, die, die mensen in het Huis en Duinen, althans een aantal van, die kunnen niet meer even naar de blauwe tram gaan. Dus die moeten nee. uit de plaatsen. Ja, absoluut, absoluut. Maar ja. Rijden, Jeff, die rijdt op zijn fiets ook door het dorp heen bij mensen, op, het, op jullie fiets ja. moet ik zeggen. Het is de fiets van ja, de praktijk. De rode praktijkfiets. De rode praktijkfiets praktijk die je ja. regelmatig door het dorp ja, ja, ja, ja, ja. gaan. Nou, ik heb groot respect voor de masters, laat ik dat maar zeggen. Ja, zeker. Want zeker. Uh, ja, uit een ideologie ga je die studie volgen en zeg je van dit is fantastisch, dus met toekomst ja. en dan word je geconfronteerd met zorgplannen, met administratieve rommel, ja. en rotsen ja. en ja. klachten. En, en Absoluut. Ja. Maar nou, voor de administratie bij jullie hebben jullie fantastische mensen hè, zitten ja. die dat. Ja. Wilma voor, en dit, Ilona. En, uh, en het leuke is, hè, dit mag maar, ook wel, wel eens heel, gezegd ja, worden zeker. dat die dames uh, goed en, bezig zijn. En, en, we hebben echt fantastische. Uh, maar je uh, wil je werk uitvoeren. Nou, nou, ja. De ideologie. En ja. niet geconfronteerd worden ja. met allemaal ja. papieren romslomp eromheen. Dat. Ja, en ik weet dat uh, Maarten die heeft ook al, al, eigenlijk altijd al een secretaresse gehad. Hè? Van jongs af aan, zeg maar. Ja. Wij, wij ook nu al, misschien wel 30 jaar hoor. Maar je zou niet meer zonder kunnen. Nee. Nee. Alleen al de telefoon aannemen, weet je, dat is, daar word je helemaal gek van. En dus dat is alles in de dat, automatisering nu. Dat, ja, ook ja. Er die, die, die, die zijn hele grote ontwikkelingen natuurlijk. Patiëntendossiers, hè? dat is natuurlijk. Uh, ja. Een enorm item, dus met privacy en, en, en al dat soort zaken. Maar uh, ja, dat, dat is eigenlijk allemaal wel, wel, wel ook in al die jaren veranderd: hè? van, van uh, kaarten waar je op schreef uh, naar, naar complete dossiers, zeg maar. Ja. Voor iedereen ook inzienbaar. Hè? Want daar gaat het natuurlijk om. Ja, dat iedereen op elk moment kan ja. kijken. Van goh, ja. je moet een keer ja. invallen. Dan weet je ja. ook gelijk wat is er ja. met die patiënt. Ja. Uh... Een overdracht is nu eigenlijk uh, veel simpeler. Omdat je gewoon, uh, je hebt het staan. Hè? En vroeger moest je het allemaal nog eventjes uh, even opschrijven. Hoe het echt zat. Zeg maar. ja. <laughs> ja. We gaan het even herhalen. Aanstaande donderdag 12 april van 7 tot 9 uur. Dan zijn er uh, voordrachten over een inleiding over manuele en sportfysiotherapie. Maar een mooi woord is dat hè, voor scrabble. drie keer de ja. woordwaarde. Ja, ja. Manuele sportfysiotherapie. <laughs> en daarna een presentatie van het onderzoek, hoe je dat onderzoek allemaal doet. Ja, ja, zeg maar, vooral een, een, een, een, een denk ik dat ze een casus gaan behandelen. Hè? Van waar, waaruit blijkt dat je die samenwerking, uh, dat, dat een meerwaarde heeft. Hè? En jullie sluiten af met een praktijkvoorbeeld van een gezamenlijke behandeling. Oké, okay, ja, dat klopt. Ja, ja, dat is, nee, maar dat is de casus, klopt. <laughs> en wat maar... is dan die gezamenlijke behandeling? Nou, een gezamenlijke behandeling wil zeggen dat je eigenlijk zegt: van uh, om goed te kunnen behandelen, moeten we nu uh, uh, bijvoorbeeld de manueeltherapeut behandelingen doen. En uh, de fysio of de sportman die gaat trainen hè, met die persoon. Dat is die gezamenlijke okay. behandeling. Voordat we eruit geknald worden. En we nemen een borrel uh, achteraf. Hè? Ja, dat precies. is dat ook belangrijk. Heel belangrijk. Een hapje en een drankje ontspannen met elkaar worden nagesproken. nagesproken. Maar in ieder geval. Arjan, hartstikke bedankt. Ja, en uh, jullie succes. Wel. En misschien tot donderdag. Ja, graag. I've been out tonight